Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In de noodopvang in Ter Apel sliepen vannacht bijna 500 asielzoekers te veel. 750 mensen melden zich voor een bed. Dus puilden de tenten van het opvangcentrum uit... en werden er veldbedjes neergezet in de wachtruimtes en kantoren. De burgemeester waarschuwt dat het goed mis kan gaan. De paviljoens zijn geschikt voor 275 mensen. Ja, als je daar meer opvangt... Uh, op hoog aantal ja, daar is, zijn de paviljoens niet, uh, niet op berekend uh, qua hygiëne uh, en veiligheid. En, uh, ja, dat is natuurlijk een zorgelijke en een onwenselijke situatie. In Terapel zagen ze de drukte al aankomen. Dus stonden er bussen klaar om asielzoekers mee naar andere plekken te vervoeren. Maar die plekken werden niet gevonden. Vanaf middernacht kun je vanuit ons land niet meer naar Marokko vliegen. Twee Marokkaanse luchtvaartmaatschappijen zeggen op Twitter... dat het vliegverkeer wordt stilgelegd vanwege corona... Niet alleen naar Nederland trouwens, ook tussen Marokko en Duitsland... en het Verenigd Koninkrijk zou niet meer worden gevlogen. Inwoners van Leidsendam bij Den Haag zijn klaar met rondlopende ratten. Ze hebben al vier jaar last van een rattenplaag. Deze wijk is uh, ja, behoorlijk wat overlast van uh, ratten en meeuwen, muizen en dergelijke. En een van de oorzaken daarvan is dat er gewoon te veel voer op straat is. De plaag is zo erg dat ouders hun kinderen niet meer in speeltuintjes laten spelen... De gemeente is ervan op de hoogte en denkt na nou over een oplossing. En bij de Nieuw-Zeelandse 112 kwam dit weekend een schattig noodgeval binnen. Een jongetje van vier belde om te vragen of de politie naar zijn speelgoed kwam kijken. De politie heeft het belletje online gezet. Hoi. Hello. Slide lady. Hier is, wat is er? Ik got some toys voor je. Je got some toys voor mij. De vader van de jongen nam de telefoon over. Hij was zijn zoon even uit het oog verloren en verontschuldigde zich. De politie is toch nog even langs geweest. Een agent bevestigt dat de jongen inderdaad cool speelgoed heeft. Heb ik het weer nog? Vanmiddag zie je vaker de zon, maar er komen ook pittige buien over. Met hagel, onweer en windstoten. En het is zacht, 16 tot 19 graden. CFM, verkeersopdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANDB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat file tussen Zaanstad-Koog en Knoop en Koenplein 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. De verbindingsweg naar de A10 Noord richting Amersfoort is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ik ben het eerste uur begonnen met Eddie Cochran met Three Steps. En we gaan door met André Verduin, het bananenlied. Waarom? Waarom? Waarom zijn de Waarom? Zijn, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn de bananen? Zijn de bananen? Zijn de bananen? Zijn de bananen? de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 Krom is krom dat weet ik, dat weet ik, maar ik vraag u daarom. Waarom zijn de bananen krom? Waarom zijn de bananen krom? zijn de zijn de zijn de Waarom zijn de bananen krom?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 De bna, zijn de bna, zijn depna, zijn de bna, zijn, de bna, zijn de Daarom zijn de bananen Een groot deel van de zelfstandig wonende ouderen... willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Heel begrijpelijk. Maar dan is een langer vitaal blijven van groot belang. Team Sportservice Zandvoort helpt daarbij met bewegingszicht... een gratis test voor ouderen. De deelnemers krijgen direct inzicht in hun eigen vitaliteit... en een bewegingsadvies op maat. De test is gericht op algemene dagelijkse verrichtingen... zoals het tillen van boodschappen, traplopen, voorwerpen pakken, zitten en staan. Allemaal bewegingen die erg belangrijk zijn in het behouden van zelfstandigheid... De test is ingericht voor de inactievere ouderen... en het doel is om hen om het weg te helpen met sporten en bewegen... om zo hun eigen zelfstandigheid te bevorderen. Team Sportservice biedt na de test een individuele inzicht en de vaardigheid... en er worden helder adviezen gegeven om dit te kunnen verbeteren en behouden. De bewegingsinzichttest wordt op zondag 31 oktober georganiseerd in de Korver Sporthal... De test duurt ongeveer anderhalf uur en de deelname is gratis. Aanmelden kan u via www.noordhollandactief.nl of door te bellen met team Zandvoort 023 30 40 700. Ik herhaal 30 40 700. En ik ga door met de Bee Gees to love somebody. Bum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 Shocking Blue was een Nederlandse rockband uit Den Haag... die in de jaren 60 en 70 succesvol was. De groep werd in 1967 opgericht door Robbie van Leeuwen... die naar eigen zeggen bij de Motions aan zijn plafond was gekomen... en een groep wilde neerzetten waarmee hij internationaal meer kansen zag. Van Leeuwen recruteerde de groepsleden... uit diverse hoeken van de Haagse beatscene en koos in de eerste instantie voor een zanger Barry Hay... die net de heeks had verlaten... Hij bedankte echter Van Leeuwen en sprak de historische woorden, hier zul je later nog spijt van krijgen. Uiteindelijk werd Fred de Wilde, ex-hunt en de Hunneltops, de zanger in Loosrecht Stuiten van Leeuwen en manager Kees van Leeuwen op Marisca Veres, die daar optrad met de Motowns. Later een feestje van de Gold Earrings. via haar moeder werd het contact gelegd en Shocking Blue werd de eerste Nederlandse groep die het nummer 1 hit in de Billboard 100 van de Verenigde Staten behaalde. Met de single Venus. Hier is Shocking Blue met Venus. She's got Dit waren de Phantoms met I'll Go Crazy. Heb je dus morgens ook wel eens Dat u geen zin hebt om op te staan. Hier is het. Ik heb geen zin om op te staan. Het is weer tijd om op te staan.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 Er lenzen gemaakt worden die beschermen tegen zonlicht. Er bestaan al contactlenzen op sterkte met ingebouwde UV-filter. Theoretisch zou je dus ook zonnelenzen kunnen maken voor mensen zonder zichtproblemen, maar zo'n lens bedekt alleen de iris. Het oogwit eromheen kan nog steeds beschadigd raken. Grotere lenzen dan maar, dat vergroot de kans dat het onprettig zit. Lenzen die een groot deel van het oog bedekken, sclerale lenzen, worden nu maar om twee redenen gebruikt. Ten eerste voor special effect, om acteurs in een horrorfilm bijvoorbeeld volledig zwarte ogen te geven. Ten tweede om heel speciale oogziektes aan te passen. In de eerste geval zitten de lenzen vaak niet comfortabel. In het tweede geval worden ze speciaal bij de oogartsen aangemeten. Een kleinere lens die maar een deel beschermt, een grotere ongemakzitter lens of ervoor naar de ooghart moeten, het is allemaal niet ideaal. En dat terwijl een bril opzetten minder moeite kost dan lenzen in doen. Zeker voor mensen die zomaar geen lenzen dragen. Nee, de zonnelenzen gaan er vast niet komen. Lifeboat answered the call They pitched and they tossed Till we thought they were lost As we watched from the harbor wall Though the night was pitch black There was no turning back For someone was waiting out there And each volunteer had to live with his fear As they joined in a silent prayer be us oh the bay, it was blowing like never before. At the Galilee Fort, every one of them thought of loved ones back on the shore. Then a flicker of light, and they knew they were right, there she was on the crest of a wave. She's in no fishing boat, and she's barely afloat. God, there are souls we can save and carry them home, home, home from the sea. Dit waren achterin volgens Celtic Thunder met Home from the Sea en de Shoes met Nana Nana. Yoga geeft je een nieuwe energie en leert je te ontspannen. Er is les op maandag en vrijdag. Check de website van Pluspunt voor tijden. Meer informatie en aanmelden. Later instromen is zeker mogelijk. Maandagavond en vrijdagochtend de locatie Pluspunt Zandvoort Noord. Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. André Rieu, geboren in 1949, is een Nederlandse violist en orkestleider die met zijn uitvoeringen van populaire klassieke werken... van onder andere Johan Strauss, bekendheid geniet bij het grote publiek. Hoewel zijn commerciële benadering hem op kritiek kwam te staan... is hij al 30 jaar populair bij een breed publiek over de hele wereld. Rieu speelt zelf een Stradivarius uit 1732. Zijn Johan Strauss-orchestra begon in 1987 met 12 leden... met het eerste concert op 1 januari 1988. Naarmate de jaren vorderden, groeide de gezelschap... dat nu met 80 tot 150 muzikanten speelt. Met zijn orkest speelt Rieu over de hele wereld. In Europa, Noord- en Zuid-Amerika en in Australië. De show's zijn zo groot en ze kunnen wedijveren met rockoptreders. In 2008 had de tournee van Rieu een replica van het kasteel van Sissy. Op dat moment de grootste tourset ooit. Rieu is sinds 2002 ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Op 5 maart 2009 werd Rieu geëerd in de Franse orde van de kunst en letteren. Voor het uitdragen en populair maken van de klassieke muziek in de hele wereld. Met name in Frankrijk. In 2010 moest Rieu door een virusinfectie aan zijn evenwichtsorganen... geplande optredens in Groot-Brittannië, Ierland en Australië en Nieuw-Zeeland afzeggen. Rieu won bij elkaar zevenmaal de exportprijs. André Rieu met zijn Johan Strauss Orkestra met Swinging Bells of Limburg. Een opname van hun optreden op het Vrijthof in Maastricht.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 Volgens de motions met wasted words en coördinering met Dead Day. Ben je bijna 18 jaar, dan veranderen er een paar dingen op financieel gebied. Sociaal raadlid geeft informatie over hoe makkelijk je deze veranderingen kunt aanpakken voor jongeren en of ouders. Je kunt ook samenkomen. Aanmelden 18@pluspuntzandvoort.nl. Donderdag 4 november van 19.30 tot 20.30. De locatie is Pluspunt Zandvoort Noord. Ik ga door met ABBA. Slipping through my fingers. Sunlight plays upon her head Cause it's never been beat and we've never missed yet with the girls we meet <laughs> With me. ba ba ba, ba Well, she got her daddy's car and she cruised through the hamburger stand now See, she forgot all about the library like she told her old man now And with the radio blast and go cruising just as fast as she can